5 uur. een Klomp met het NOS-journaal. Het kabinet gaat bekijken of kippenboeren die door de Fipronil-affaire zijn getroffen. mogelijk toch steun kunnen krijgen. Gisteren zei het ministerie van Staatssecretaris Van Dam nog dat pluimveehouders daar niet op hoefden te rekenen. Volgens de pluimveevakbond is het eerste bedrijf dat getroffen is door het eierschandaal inmiddels failliet. De bond is bang dat er nog meer faillissementen volgen. Volgens de vakbond maakt de voedsel- en warenautoriteit de zaak onnodig groot. Door warrige communicatie en worden nu ook eieren die niet in aanraking zijn gekomen met het antiluizenmiddel fipronil vernietigd. In Napels zijn twee Bulgaren opgepakt voor de moord op een man in Rilland in Zeeland. De 65-jarige Kees van Schaik werd in maart doodgevonden in zijn huis. Hij was zwaar mishandeld. Op zolder vond de politie een wietkwekerij en volgens het OM was het de Bulgaren om de hennep te doen. Het onderzoek bracht aan het licht dat de daders in Italië zaten. De politie in Rotterdam vraagt voorbijgangers en buurtbewoners... of ze meer weten over het babylijkje dat gisterochtend werd gevonden. Zo moet duidelijk worden wanneer de vuilniszak met het lichaam... daar is neergelegd en wie dat heeft gedaan. Uit eerste getuigenverklaringen blijkt dat het kind er zeker al vanaf zaterdag lag. Tennisser Stan Wawrinka doet dit jaar niet mee aan de US Open. De titelverdediger heeft last van een geblesseerde knie... En neemt de rest van het jaar rust. Ook de verliezend finalist van vorig jaar, de Servier Novak Djokovic, maakte eerder al bekend dat hij niet naar New York komt dit jaar. Ajax neemt het in de play-offs voor de Europa League op tegen het Noorse Rosenborg. De Amsterdammers spelen op 17 augustus eerst thuis. FC Utrecht moet tegen het Russische Zenit Sint-Petersburg. De returns zijn een week later op 24 augustus. Het weer zonnig en in het oosten af en toe nog een bui. Daar is ook meer bewolking. Vanavond klaart het overal op en vannacht is het op de meeste plekken droog. Bij minima rond 13 graden. Morgen en zondag wisselen zon en bui elkaar af bij een graad of 20. Dit was het NOS. Show. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja.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 Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu. Zandvoort draait door. Goedemiddag luisteraars, het is weer vrijdag. Zandvoort draait door, oftewel Hans met zijn vrienden in de middag. En ik volgens mij ben ik ergens live, maar ik weet nog niet waar. Neem je me niet op? Neem je me niet op? Ja, ik had je wel opgenomen, maar niet live. Oh, niet live, nee, oké. Okay. dit keer niet. Okay. <laughs> maar het gaat wel op onze Facebookpagina, maar oh, dat is niet erg hè? Je bent een beetje aan het plagen eigenlijk. Een beetje aan het plagen. Ja, maar dat, dan komen ze met die witte jassen en lange mouwen ook. Ja. <laughs> We maken er weer gezellig twee uur van. Dat weet ik zeker. En de muziek is er uitgezocht door onze Ronald. Dus dat zal ook wel weer goed zijn. Alleen, de eerste nog ik. En de eerste is een heel leuk plaatje. Die heb ik uitgezocht. Speciaal voor mijn vriendin Toetje. Ah. Ja, speciaal voor jou. Een beetje, ja, plagen mag straks, wel. Een beetje plaag mag wel, hè? Ja, dat kreeg ik We hebben een ongeluk gehad met de tototje, met de tototje, met de tototje. Gebeurde hier midden in de stad met de tototje, met de tototje, met de tototje. En ik zei nog laat we even wachten, we kunnen er dus zo niet door.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 en als je op de klaksom drukte ging de wezer uit Dat gaf niks toe, er had je toch genoeg geluid Maar toch was die niet slecht, we waren eraan gehecht Nou gaat die naar de sloop die Is al zo de koop We hebben een ogenblik gehad Met het touwtje met een totertje, met een totertje. Gebeurde hier midden in de stad. Met een totertje, met een totertje, met een totertje. En ik zei nog, laten we even wachten. We kunnen er zo niet door. Maar hij zei, heet die bus, die stop wel. Lekker keer, de keer gaat, gaat voor, nou hebben we enkel en alleen nog maar een fotootje. Van het tototje van het totootje, en de lampen en de bumper Nou vraagt iedereen zich af wat de, wat de moraal is van het verhaal? Nou, dan hebben ze, als ze gisteren geluisterd hebben, dan weten ze het Ja, al. maar er zijn, zullen er nog een aantal zijn die dat niet hebben gedaan. <lacht> ja. ah. De moraal is rij niet met 160 over een drempel. Oh, het wordt steeds harder. Ja. Het was gisteren nog 140. Dat zei om Gent ook. Dat het in werkelijkheid ja. maar 40 was. 140. Maar toch Eeuw. te hard. Maar toch te hard. Ja, dat wel. Ja, dat is door een aantal fietsers die ik moest ontwijken. Had ik een drempeltje over het hoofd gezien. Ja, dat kan. Ja. deed hij toen? Ja, zonde. Van de auto. Nogal, ja. Van de auto. Ja, nogal. ja met de terrorist, die doet ook. Ja, adieu, Ja. Ja, nee, maar goed, ik wilde een dinkje, maar hij moest zo nodig weer zo'n. Ja. Ik wilde Pooier-dingen zeggen, maar dan ga ik verder. Een niet wat doen. wilde hij? Ja, nee. Iets lelijks. Um, um, um, je, een, een voormalig minister heeft het ook geroepen: een poeierbak. Oh, oh, oh ja. is echt een Pooierbak. Weet je hoe wij dat noemen? Nou? Een aso bak Nou, dat is het ook wel. PC-hoofdtrekker. Hij wilde dat, hè, vooral. We hebben er <laughs> nog veel meer van die woorden hier. <laughs> <laughs> maar goed, we hebben ook heel veel muziek, toch? Ja, nou, ja. Nou, ja, gaan we daar maar even verder ja. Oké. Okay. wat gaan we eigenlijk doen om half vijf? Uh, half vijf? Half zes. Half zes. Oké, ha ja. goed. Nee, ha half zes is, uh, is de kolom hè? De kolom, De column, ja. De column. Die wordt uh, voorgelezen door Toet. Ja, van Marco Temes. Ja. Oké. Okay. Ja. En uh, heb je gisteren trouwens voetbal gezien? Uh, stukjes. Stukjes. Was goed, hè? Ik neem... Uh, ik had stukjes. Geen, ik heb geen petje op, maar <laughs> ik, kan, ik neem mijn petje voor eraf hoor. Voor hun. Ja, voor maar dat komt met het vrouwen zijn... Nee, dat heb je niet bent, ik, nee, je bent nee, Gewoon nee. zo pieping-tom ben je zo'n beetje gluren naar de tv. <laughs> nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Nee, ik vond, nee. Ik vond het leuk. Ik heb ook gekeken hoor, Hans. Ja, ik vond het heel Daarom leuk. Daarom keek hij stukjes mee, want ja. hij liet zich verder afleiden door een uh, gezellig kaartspennetje en zo. Oh, maar oh. Um, ja, nee, ik uh, uh, van genoten. Ja, absoluut. Was leuk, hè? Ja, ja, dat vond ik ook. En zelfs op de val reep hij 3-0 door een eigen ja, doelpunt. Ik echt ja. is, wauw. Ja. ja, nou Denemarken ja. nog. Ja, nou, ja, we zullen ja, het zien zondag. Ja, het. dat het is even afwachten. Hè? Je weet het ja, niet. Ja, maar ja, dat was tegen Engeland ook. Ja. Ze, en ja. ze pakken hem met 3-0, dus ja. ja. Oranje ja. boven, hè? Ja, daar we gaan weer eventjes in het oranje zitten. Ze pakken num. Hem, zum, zum. Ja, zem, we de pakken plek zem. in de finale. ze oh, pakken, ze hem pakken wel. de plek in die finale. Ja. Okay. Okay. We krijgen bezoek. Oh, gezellig. Wie is het? Ik heb ah. geen idee, maar het is... <laughs> Onze voorzitter. Ja, precies. <laughs> we gaan ja, weer draaien. Ja, we gaan ja, we gaan, gaan draaien voor dat je andere dingen gaat doen. <laughs> hey, hey, hey, hey, hey. Je bent meteen van slag, of zo. Oh, is dat nou toch? Je top? hebt geen idee. die er allemaal naar mij gemaakt worden. <laughs> ja, we zwaaien gewoon hartstikke lief naar ja, je. als het nou gewoon was, dan jee. Ja, joh. Hey, um, 5 augustus, van twee uur s middags tot uh, middernacht... is er een uh, festival en dat heet High Tides and Good Vibes. Het is een reggae-festival. En Hans die duwde mij dit briefje echt, echt grijnzend in mijn handen. Kijk hem zitten, hij komt nu al niet meer bij. Oh, dit is me veel te moeilijk, dit mag jij doen. Met andere woorden... Haha, ik ga wachten tot jij je tong erover kneust. Nou, we gaan kijken hoe ver we komen. High Tides and Good Vibes Reggae Festival is weer terug. Maak je klaar voor enkele bewuste reggae's op 5 augustus 2017. De echte reggae vibes op het strand. Georganiseerd door Studio 32 Deco Roots, Beach Club Storm, Carla, Ja... Marley Cafe en het House of Marley. Live music van de machtige Roots Lions Reggae Band en speciale gasten Hornsman, Coyote en Donovan King Jay. Dub meets Horns. Een eerbetoon aan J. B. U, King Tubby, de Scatterlights en nog veel meer. Alleen. Eén liefde en goede vibes. Het kost helemaal niks en de locatie is een strandpaviljoenstorm. strandpavillon Storm. Nou, vind het keurig? Alsjeblieft. Ja, ik had het niet zo gedaan hoor. Nee. Dat weet <laughs> ik nu <niet> al. Dat <laughs> maakt niet uit. Maar uh, uh, uh, weet je wat? We gaan jouw tweede uur gaan we jou Engels lesgeven. Ja, helemaal leuk. Gezellig. Ja. ja. Gaan we dat doen? Tweede uur. Waarom een tweede uur? Ja. Dat is een cliffhanger. Ja. Dat weet je niet? Stay dan tuned. blijven mensen luisteren. Gaan we aan een cliffhanger? hangen? Ja, jij wel. Oké. Okay. Zie je, hij kent wel Engels hoor. the Ik weet nog dat de ouders van Toetat aan mij vroegen. Wat? Where did we go wrong? <laughs> <laughs> Sinds wanneer praat jij met de doden? Ah, ik kan dat. Hmm. En dan kon je geen antwoord? Dan konden ze nee, geen antwoord nee, op. Nee. nee, nee, nee. Nee, als je dood bent is het een beetje lastig. Ah, nou, ja, je weet het niet. Er zijn mensen die met de doden kunnen praten. Ja, dat weten. Ja, uh, maar ik heb uh, iets, iets veel leukers. Ik hoop dat het doorgaat morgen. Van 11 tot 9. Dan is er weer de zomermarkt op de boulevard van Zandvoort. Iedere zaterdag in de maanden juli en augustus... een gezellige zomermarkt op Boulevard de Vavage, te Zandvoort. Kom gezellig lang bij de leukste markt aan zee. Ja, en de intree zoals altijd is weer gratis. En de website is www.zmbz.nl. En de locatie is de Badhuisplein. Nee, dat is de Boulevard de Vavage. Kom gezellig kort, kom gezellig breed, kom gezellig lang. Sst, kom Haan. gezellig langs. Ah, Bij langs. de leukste markt, ja, nee, oké. Okay. Ik verstond lang. Ja, maar nou ben jij ook een beetje... zwakhorend, hij zei de S Zwa niet. zwakhorend ben jij. Oh, echt niet. Hoe is het blind en zo? Ja, dat wel. Maar hij zei de S gewoon niet. Dus ja. ik dacht, long, Goed. lang, maar. kort, breed. I can't stand the rest with me Maar degene die meekijken op, uh, op internet. Ja. <laughs> Televisie, die uh, uh, laat je 20 kilo zwaarder lijken. Maar internet is gewoon perfect. Goed nee, beeld, nee, nee, dus nee, dat nee. klopt ja, wat ja, je zag, hoor, ja. Jannie. Nee. Het vervormt niet, hoor. <laughs> nee. Echt niet. Ja, dat zou je wel willen, hè, maar e echt, echt niet. Ik ben nog steeds 70 kilo. Ja. Geweest. Ja, Plus een beetje. Ja. Zeg <laughs> ja. niet hoeveel? Nee. Maar het is meer dan 30. Ja, ik, weeg wel, ik weeg wel meer dan 30 kilo, dat klopt. Ja, Hans, lees eens wat voor. Nee, nou, <laughs> ja. uh, veel bewoners langs de kust hebben geklaagd... over het vele vuurwerk dat wordt afgestoken. Steeds vaker wordt een besloten feest bij een strandtent... zoals bijvoorbeeld een huwelijksfeest afgesloten met vuurwerk. De gemeente heeft hier veel klachten over binnengekregen. gekregen. Maar of die daar iets aan kan doen, is nog maar de vraag... Het blijft een nogal ingewikkelde materie te zijn... die niet zo 1, 2, 3 te beantwoorden is. Dus het gaat gewoon door. Nou, het is toch gezellig? Ja, maar... Ja, weet je, op een gegeven moment zag ik een aantal kom, uh, nou ja, klachten... echt langskomen op Facebook. En er werd er ook onder geschreven... joh, daar is Facebook niet de juiste manier voor. Ga dan naar de gemeente en leg daar een officiële klacht neer. Ja, ja nee, zo erg was het ook weer niet. Dus, nee. um, ja... In hoeverre is het dan klagen? Geen idee. Ja, dat Zei weet ik Pizzer, niet. Maar de gemeente, het lijkt nu de gemeente kan er niks aan doen. Nee, want volgens mij uh, is het uh, niet uh, hun terrein. Is dat van uh, Rijkswaterstaat? Maar moet je niet, niet, moet je niet, als je gaat vuurwerken. Uh, een vergunning uh, uh, hebben. Een vergunning hebben in, uh, Ja, maar daar weet ik niet, moet je van Rijkswaterstaat vragen? Het oh. nou, is niet graag. van de gemeente. antwoord, volgens mij. Oh, Oké. Okay. Dus ja. daar hebben ze geen uh, handje in? Nee, nee het is nee. Column column van de week. De week. Marco Termes, ja. En zo, oh, voorgelezen en door Toet... En die zo. niet voorbereid was... ondanks nee, dat het tijd is. Ik zit helemaal oh, klaar. Sorry. Dus, Daar komt ja, uh, gelukkig wij. Ze had een pittig zwart snorretje... dat haar niet stond. Het kaliber dame... waarvoor ik ooit de spreuk... niet alle vrouwen gaan op hun moeder lijken... sommige worden erger, heb bedacht... Ze werkte, of werkt, ik ben haar gelukkig uit het oog verloren... bij een soort instelling dat burgers bij voorbaat al wantrouwt. Ze liet het één op één interview in ieder geval klinken... alsof ik mij de laatste jaren dagelijks in het bloed had gebaat... van cohorten jonge maagden die ik eigenhandig om het leven had gebracht... in het sinistere kasteel dat hoog uittorendt boven de dorpen in de omgeving... Even voor de goede orde, dat is niet zo. Je weet namelijk maar nooit met dorpsbewoners. Die zijn altijd in voor een frisse lynchpartij. Goh, meneer Termes. Drie romans en drie dichtenbundels in vier jaar tijd? Ik, trots. Ja, mevrouw. Wel, het is leuk dat u een hobby heeft. Ik. <lacht> Ik ben een vredelievend persoon. Humanisme staat bij mij hoog in het vaandel... maar op zulke momenten flitsen beelden door mijn hoofd... die lieden werkzaam in de, ge, in de geesteswetenschappen... gewelddadige incursieven noemt. Ik zuchtte en zweeg. Als contacten met overheden en telefonisten... van tergend trage bedrijven me iets hebben geleerd... dan is het niet direct te zeggen wat ik denk. Dat werkt contraproductief. Het lucht iemand namelijk op aan de telefoon glibberige naaktslak te noemen... maar de vreugde is slechts van korte duur. Je moet namelijk weer achteraan aansluiten in de rij van kreperende bellers... om je vervolgens opnieuw minutenlang door het telefoonmenu te worstelen... dat meer keuzes kent dan uw gemiddelde buurt Chinees. Kortom, als u mij een om een gunst wil vragen, doet u dat gerust... maar wees wel direct. Ik word gek van uw trieste amateurtoneel. Nee, ik zit niet om werk verlegen. Nee, ik vind het niet leuk om gratis gedichten voor u... of uw enge clubje te schrijven. Ik schrijf graag gedichten. Dat is heel wat anders. Je hebt ook banketbakkers die het leuk vinden om een taart te bakken... maar daarom moet je er nog wel voor betalen. Mensen barsten altijd van de goede ideeën... en vragen vervolgens of jij ze gratis wilt uitvoeren. Nou, nee dus. Kunst is werk... En het is een kunst om daar betaald voor te krijgen. Aldus, Marco Termes. Ja. Dit is ZFM. Zandvozier. Hij heeft gelijk, die Marco. Ja, ja. Ja, ik even, al, ja, ik moest wel even lachen hoor. Dat vond het ja, ja, ja. ja, het is weer leuk geschreven. Ja. Oké, okay. Muzika. Muzika. Oh. Doe het even, Marco. om gewoon. Even de beelden uh, van Hans aan het bekijken die gepost zijn nu op de site van Facebook, Ja. onze, onze site. Ja, dus voor draait door. Kijk en geniet. Ja. 25 <laughs> mensen hebben hem al bekeken en Goed, hij is al een keer gelijk. Dus ja. Hans, je wordt bekeken, joh. Ja, nou, je okay, na. Nou, ja, ja. Nou, gezellig, nou, toch? Nou, nou. En dan hoeft hij niet eens voor de Facebook te staan? En ja, maar dan weten ze waarom ik eigenlijk altijd vraag: zo, oh, Hans, doe je dansje nou? Want ik mis hem. Ja, van, ja, van, van jou mag ik het nooit. Maar ja, dat zeurt altijd, joh. Daar moet je helemaal niet op letten. O, oh, is dat het? Ja. Oh ja, dat ben jij gewend, natuurlijk. Ja, hoor. Nee, ik raak geen auto's en barrels, dus ik mag een beetje zeuren. Nee, hey, Ik ook niet. Het was, nou, was de wel. eerste pas. Ja, dus niet auto's. Dat was meer fout en dat klopt niet. O, nou, die andere, die had je ook aardig. Uh... Wel, nee. Ik had hem al een hele poos, dat ik bij jou kwam, weg. Kon ik meteen weer. Heel uh... uh, uh, Zo. Zal ik, zal ik als mediator optreden? Ja, nee, hoor, dat. dat ga okay. je echt niet nou, doen. Heb je wat voor te lezen? Nee, niks. Mooi zo. Ik heb even een, uh, wel een nieuwtje. Wat hebben we een nieuwtje? Nou, voordat de schuif open ging, uh, hoorde ik Hans zeggen. Ik zat te denken. Nou, dat is wel groot nieuws. Ja, gaaf hè? Ja. Je gaat enorm vooruit, Hans. Ha, ik, hij, ik, ik had niks te zeggen, maar Toet heeft wat te zeggen nu. Oh. <laughs> Goed hè, hij leert negeren. Helemaal geweldig. Plas du Tètre. 6 augustus, morgen, nee, zondag, van 10 tot 5 uur middags... Uh, op deze kunstmarkt staan kunstenaars waarvan enkele met hun vak bezig zullen zijn. Zo kan men in het echt zien hoe werk tot stand komt... en kan natuurlijk ook meteen een mooi kunstwerk aangeschaft worden. De markt biedt een gevarieerd aanbod. Naast de kunstenaars met schilderijen, keramiek, bronzen beeldjes... zilveren sieraden en voorwerpen, originele hoedjes en tassen... staan er ook kramen met prachtige brokante artikelen, biologische voedingsproducten... Franse worstjes en natuurlijk echte Franse zeepjes. Voor de geïnteresseerden is er ook op deskundig gebied... Uh, uh, de tarotkaarten en numerologie. Dit is dit jaar de achtste keer dat de markt wordt gehouden... en is inmiddels een begrip in Zandvoort. Wat, wat, wat is een Franse worstje? Ja, geen idee. Nee, Franse is er ook. Franse worstjes en natuurlijk echte Franse, Franse zeepjes. Worstjes. Ja, Franse maar wat, wat is het verschil tussen een, een Franse worstje en... Ja, een harde worst bijvoorbeeld. Mijn, mijn, ja. Pardon? Nee, je hebt, de he, die heb je, die kan je... <lacht> Goed, muziek. Dus... Nou, het is heel serieus hoor. Nee, nee want... ik verstond je niet. Dus een ik harde... vraag pardon. Je, je, hebt de harde, de... Harde, je hebt harde worst. Dat bestaat. Ja, dat weet ik. Dat een beetje... Die komen uit oosten van het land. Ja. Ja, dat weet ik wel En die hartstikke hoor. lekker. Ja, dat weet ik wel, Maar ja. wat, is, wat is dan het verschil? <lacht> Volgens Volk mij moeten we ons klep houden gewoon. Lijkt mij. Take you mind back. I don't know when. Sometime when it always seemed to be just us and them. Girls that wore pink, and boys that war blue. Boys that always grew up better men than me. And What's a man now? What's a man mean? Is he rough or is he rugged? Is he cultural and clean? Now it's all changed, It's got to change more. Cause we think it's getting better but nobody's really sure. And so it's... Gun. man goes to war, man can kill and man can drink and man can take a whore, kill all the blacks, kill all the reds, and if there's war between the sexes then there'll be no people left, and so it goes. We hebben het uh, even opgezocht wat precies de, de worsten is in Frans. Maar het schijnt heel streekgebonden te zijn. Ja, elke streek heeft zijn eigen smaak en zijn eigen ja. manier van het klaarmaken van uh, zo'n worst. Uh, er zit in ieder geval over het algemeen uh, alleen maar varkensvlees in. Wordt ook in de varkensdarm gemaakt en het wordt gedroogd. En er zit een hoop vet in. Ja, meestal een kwart uh, procent is ja. vet en uh, drie kwart procent is varkensvlees. Ik heb, uh, wij zijn naar Noor Noorwegen op vakantiehuis. Daar hadden ze rendierenworst. Mm -hmm. Dat is ook een harde worst. Yeah. Maar het is wat zwart. Is dat zo. Okay, heel donker. Ook, ook heel donker. Ja, ja. ja. ja vaak deze veel roder. Maar goed, elke uh, streek heeft zijn eigen smaak ergens ja. aan. Nou, dus, uh, dat weten we ook weer. Ja. Ik vind rendieren zo vermoeiend. Ja. Nee, nee, Allee, nee, blijven alleen rennen. Nee, nee, dat is niet, alleen het woord al is het dat vermoeiend. Is, dat is niet waar. Dat dachten wij ook. Rendieren, zou je denken, die rennen. Maar dat is helemaal niet zo. Ze zijn hele... Logge, rustige beesten. Ze kunnen best rennen hoor. Nou, ik heb ze niet zien rennen daar hoor. Ja. Voor mijn auto, ja, auto misschien. Moet je ze rond Sinterklaas kijken vriend? <laughs> kerst? Kerst. Ja, kerst. Ja. Ja, ja, ja. Moet je ze rond Kerst kijken vriend? Goedemorgen. Oh, nee. oh. Rockin' to the rhythm in the ice cream fan With the plan and the key to enter into Moon move Vibes from the tribes of the jams. I know where the beat is at Cause I know what time it is Bringin' home a time, make mine a 99 New style moon while always on a mission While I'm fishin' in the rivers of life Fishin' in the rivers of life Fishin' in the rivers of life Fishin' in the rivers of life in the rivers of la in the ship, beside the boop boo ba, -boo -la. Shoot, boo -ba -boo la Bring the beat back tussendoor als CFM. Ik hoor elke keer aan het begin van het programma, Zandvoort heeft het! Ja. Wat heeft ja, het dan? Ik wil dan graag weten wat Zandvoort heeft en wat de dokter ervan zegt. Hans haar hebben ze. <laughs> <laughs> <laughs> ja, uh, ik, ik heb wel een nieuwtje. Een, een, er is een nieuwe fractievoorzitter van D66 in Zandvoort. Ruud Zandbergen heeft door middel van een brief aan de voorzitter van de gemeenteraad... kenbaar gemaakt dat hij per 1 september aanstaande... ...de functie van fractievoorzitter van D66 over zal dragen aan Michiel Hermsen. Al geruime tijd wens ik het fractievoorzitterschap van mijn partij... ...over te dragen aan een jonge lid van mijn fractie. Van de ongeveer 12 jaar dat ik de eer heb gehad D66 in Zandvoort... ...de gemeenteraad zitting te nemen, ben ik acht jaar fractievoorzitter geweest. En de reden van mij een stapje terug te doen in plaats te maken voor een nieuwe fractievoorzitter die de ambitie heeft mijn partij, ook na de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar, in de Zandvoortse gemeenteraad te vertegenwoordigen. Nou, ik vind het ja. helemaal niet zo slecht dat er een jonger iemand komt in ieder geval. Nou ja, altijd ja, goed. Altijd goed. Altijd altijd los doen. Van doen. Doen. Altijd goed. fractievoorzitter is best een hondenbaan. Hebben ja, je best dat boven? lijkt me ook niet grappig. Nee, in in zo'n kleine vraag. gemeente als Zand wordt ook niet? Ja, nou, maakt niet uit waar. Nee, ik. Je kijkt altijd dre de drek over je heen. Nee, nooit goed. dat niet alleen als ik denk dat het in een kleine gemeente nog lastiger is. Ja. In een grotere, gemeente, een grotere gemeente heb je meer mensen om je heen. Dat is waar. En meer hand- en spandiensten. En ja. ons kent ons. Ja. Ah, joh, doe ja. even dit. Ja. Ja, yeah. dus. ja. Nee, het ja. lijkt me geen. Uh, Staan je weer niet bestellen? stemmen? Maar, maar ik vind het wel heel goed uh, <laughs> dat er een jongere komt. En ja, misschien moet de Haag daar ook eens een keertje aan gaan denken. Nou, ja. dat even terzijde. Ja, yeah. daar laat ik me Waarom? niet meer in. Hoe heet hij, Trump is ook op leeftijd? Nou, die doet het hartstikke goed. <lacht> nou. Ik... Ja. Muziek, Hans. Ja, doe maar. het eerste uur heen, joh. Nou, dat gaat snel hè. Ja, ja. Het gezellig is, niet. gaat snel. Ja. Toch? Ja, ondanks dat uh, die sloper erbij zit. Hè? Ja. Hoe, ja. Lang was, <laughs> hoe lang zou je dat dan moeten horen? Oh, de rest uh, van mijn leven. Maar dat, dat gooi ik op dezelfde stapel als alles wat hij blijft herhalen. Dus, ja, ja, ja. Ja, hoor. Het een oor in, het andere zo breed. Ja. <laughs> kan niet. Je hebt een koptelefoon op. <laughs> ja, maar even over die Arita, Arita, Franklin, wat een zangeres is dat ja, Ik vroeg ja. je net al, van leef ze nog? Want ja. ze is nou echt niet jong meer denk ik. Ze heeft zelfs een nieuwe welpe uitgebracht volgens oh. mij. Ja, ja, ja, hè? ja, mogelijk, ja. ja geweldig. Ja, maar ja, goed, dat vraag is ook uh, als ze jou de hoest hoe is het mogelijk hè? Nu, ja. Hey, tot na de reclame nieuws en reclame. Hè. Tot straks.